1 uur. Het NOS Journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. EU-president gelooft in de oplossing Griekse problemen. Leger Syrië houdt vluchtelingen tegen en hervormingsbeweging Marokko hoopt op massaal protest. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer en windstoten. En vooral aan zee staat een stevige wind. Middagtemperatuur rond 16 graden. Vanavond in het noorden wat opklaringen en vannacht overal overwegend droog. Morgen zonnige periode, maar later ook weer kans op een enkele bui. Het wordt dan een graad op 19 en de rest van de week blijft het wisselvallig.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 De Griekse premier Papandreou staat in eigen land onder dru grote druk vanwege die opgelegde hervormingen. Hij heeft de afgelopen week zijn kabinet herschikt en het parlement om vertrouwen gevraagd. Het debat daarover is vandaag begonnen en eindigt waarschijnlijk dinsdag. Papandreou waarschuwde in een toespraak de oppositie en zijn eigen partijleden... dat een eventueel bankroet catastrofaal is voor de Griekse banksector en de Griekse geloofwaardigheid. De premier zei verder dat beursspeculanten zwarte scenario's schetsen... omdat ze willen dat Griekenland failliet gaat. Het Syrische leger probeert zijn greep op de grensregio te verstevigen. Dat meldt het persbureau AP op basis van ooggetuigen. Militairen stellen bij dorpen controleposten in... om te voorkomen dat Syrische burgers naar Turkije vluchten. Tientallen mensen zouden zijn gearresteerd. En ook zou het leger in de stad Bedama een bakkerij in brand hebben gestoken. Dat zou de laatste bakkerij zijn geweest... die gevluchte Syriërs in de buurt van Brood voorzag. Die vluchtelingen zijn niet de grens met Turkije overgestoken... maar houden zich in de velden rond de dorpen schuil. Om hen te ontmoedigen begon het Syrische leger... gisteren al met het in brand steken van gewassen. De Marokkaanse jongerenbeweging, de 20 beweging, roept mensen op om vandaag massaal de straat op te gaan. De beweging vindt de hervormingen die koning Mohammed vrijdag toezegde onvoldoende. Journalist Ellen van der Bovenkamp die is in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Goedemiddag Ellen. Goedemiddag Ewout. Zijn er al mensen op straat? Nee, nee, nee, nog niet. Het is hier een uurtje vroeger en demonstraties vinden vaak pas middags plaats, okay. maar ik verwacht sowieso niet dat er heel veel mensen zullen komen vandaag. De 20 februari beweging was al niet groot en is de afgelopen tijd verzwakt door interne strubbelingen over de koers die ze wilden varen en doordat de veiligheidsdienst jongeren van de beweging onder druk heeft gezet. Maar belangrijker nog is dat het draagvlak onder de bevolking voor deze groep jongeren niet erg groot is. Ze hebben niet duidelijk kunnen maken wat hun doelen precies zijn en worden daarom niet serieus genomen. Oké, okay, en die, die, die toezeggingen van de koning. zijn? Die zijn die erg opmerkelijk? Nou, de, de veranderingen zitten met name in de details. En uiteindelijk verandert er niet heel erg veel met de nieuwe grondwet. De eerste minister krijgt meer macht. Dat is wel een belangrijke verandering. Maar de koning houdt op belangrijke terreinen... zoals justitie, defensie en religie de macht in handen. En hij blijft ook de ministerraad voorzitten. Er zijn met name twee vernieuwingen... die wel interessant zijn om te, nieuwe, om te noemen. Mm -hmm. Het berg wordt een officiële taal. En op termijn krijgen Marokkanen in het buitenland stemrecht. Oké, okay, nou, dat is op zich interessant. Maar de, de 20 februari-beweging vindt dat dus niet voldoende. Wat eisen die eigenlijk? Ja, dat is dus niet helemaal duidelijk. Er zijn verschillende slogans die ze gebruiken. Ze zijn met name erg uh, ja, ontevreden over de grote corruptie in Marokko. En dat is ook een groot probleem. Maar ja, of, of er nou wel een nieuwe grondwet komt of niet... Uh, dat zal daarin uh, geen verschil maken. Op zich is nu ook... Uh, alles wettelijk best heel goed geregeld in Marokko, maar het probleem zit hem in de uitvoering. Uh, en ik denk dat op zich veel Marokkanen het daar wel mee eens zijn dat er iets moet gedaan worden aan corruptie. Maar de jongeren hebben niet helemaal duidelijk kunnen maken ja, hoe ze dat uh, voor zich zien. En ze zijn vooral tegen corruptie, tegen de eerste minister en tegen van alles. Maar ja, hoe we dat moeten gaan veranderen hier in Marokko, dat weten zij zelf ook niet precies. Oké, okay, ze zeggen vooral nee dus... Nou staat er 1 juli uh, een referendum gepland over de grondwetswijziging. Mag het volk zich uitsp uitspreken. Ja. Uh, wat is jouw inschatting van die uitkomst? Ja, ik weet het nog niet helemaal. Ik denk als er, uh, zoals Mohammed Darif, een belangrijke islamoloog, zei... als er 60% opkomst is, dan uh, zou dat heel redelijk zijn. En wil dat zeggen dat zeggen mensen uh, en als het dan een jaar wordt, dan wil dat zeggen dat mensen... Uh, echt wel eens zijn met de grondwet... Maar het zou ook best kunnen dat uh, toch veel mensen het af laten weten bij dit referendum. Omdat, uh, ja, zoals ik al zei, de echte veranderingen niet vanuit de grondwet zullen moeten komen. Maar uh, vanuit de machthebbers en vanuit de mensen zelf. Daar houden we erbij. bij. Dankjewel, journalist Ellen van der Bovenkamp in Rabat in Marokko. Dit is het NOS Journaal met Ewout de Jong. We gaan we naar Egypte. De Egyptische premier Sharaf pleit voor uitstel van de parlementsverkiezingen. Het is de bedoeling dat de Egyptenaren in september naar de stembus gaan, maar Sharaf vindt dat te vroeg omdat er volgens hem meer tijd nodig is om het politieke landschap in Egypte vorm te geven. Vermoedelijk wil hij de politieke stromingen in het land meer tijd geven om zich voor te bereiden op de concurrentiestrijd met de moslimbroederschap. Die moslimbroeders vormen de grootste politieke beweging van Egypte en lijken de meeste kans te maken op een verkiezingszegen. Onder president Mubarak was de moslimbroederschap verboden en veel leden daarvan zaten in de gevangenis. Het Italiaanse eilandje Lampedusa krijgt vandaag een aantal belangrijke gasten. Zo is de hoge commissaris voor de vluchtelingen Guterres er nu en vanmiddag komt filmster en VN-ambassadrice Angelina Jolie langs. Guterres heeft de eilandbewoners bedankt voor de opvang van migranten uit Noord-Afrika. Hij dringt er bij de Europese Unie op aan om de deuren voor migranten open te houden. Volgens de VN-topman doet het Europese debat over immigratie geen recht aan de werkelijkheid. Men stelt dat er weinig migranten naar Europa komen vergeleken met andere plaatsen in de wereld. En bij een luchtaanval van de NAVO in de Libische hoofdstad Tripoli zijn zeker vijf burgers omgekomen. Dat zegt het regime van kolonel Gaddafi. Journalisten kregen een huis te zien dat kennelijk bij de luchtaanval was verhoest en deze BBC verslaggever zou goed lichamen onder het huis vandaan werden gehaald. Ik zag a lot of rubble. een uh it's a big um concrete house which uh several floors of it were were flat. I saw that body being pulled out of the rubble. There was another one as well in the back of een ambulance. My view myself was a little bit door by cameramen, but that seemed to there was one in the back there. De NAVO zegt dat onderzocht wordt of er bij de aanval burgerdoden zijn gevallen. Volgens Libië bestookt de NAVO steeds vaker doelen in woonwijken. Maar er zijn dus wel aanwijzingen dat de Libische legerleiding wapensystemen opstelt bij moskeeën. In de hoop dat de NAVO ze niet onder vuur neemt om burgerslachtoffers te voorkomen. De Sovjet-dissidente Jelena Bonner is overleden. De 88-jarige Bonner was de weduwe van mensenrechtenactivist André Sakharov, die in 1975 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg. Jelena Bonner kwam tot haar dood op voor de mensenrechten. Correspondent Kiesja Hekster. Als zij begon te praten was het alsof er een Kalashnikov tegenover je zat, heb ik ooit iemand horen zeggen. Ze vuurde haar woorden op je af, altijd raak, altijd op de bres voor de mensenrechten. Maar ze was ook heel bescheiden, ze was al jaren ziek en ze bracht steeds meer tijd door in Amerika... waar een groot deel van haar familie woonde die onder de communisten niet in Rusland konden blijven. En daar is ze gisteren inderdaad ook overleden. Ja, was ze nog politiek actief? Uh, ja, ze heeft zich uh, na de dood van haar echtgenoot André Zagerov... heel hard en met succes ingezet voor de herinnering aan haar man... dat die niet verloren zou gaan. Uh, ze was de drijvende kracht bijvoorbeeld... achter de oprichting van het Zagerov-huis. Maar ook hield ze zich nog steeds bezig met politiek. Ze was een uitgesproken tegenstander van de oorlogen tegen Tsjetjenië... onder uh, presidenten Yeltsin en Poetin. Ze was ook zeker niet te beroerd om dat hardop te vertellen. En verder had ze een heel grondige hekel aan hoe de president... en nu premier Poetin omging met de mensenrechten die in haar ogen geschonden werden onder zijn bewind. En ze was bijvoorbeeld ook de eerste die haar handtekening zette... onder een campagne die oproep tot uh, dat Poetin af moest treden. Dus ze bleef politiek actief uh, totdat ze te ziek werd om in het openbaar te treden. Even verder terug naar het verleden. Het huis van Sacharov van Bonner was op een bepaald moment... een trefpunt van verzet tegen het Sovjetregime. Hoe ging dat toen in zijn werk? Ja, Zij werden actief uh, voor een blad dat de mensenrechten schendingen rapporteerde. En hun kleine appartement in Moskou was inderdaad het uh, officieuze hoofdkwartier van de dissidentenbeweging in de jaren zeventig van uh, de vorige eeuw. Toen werd het echt een paar jaren lang binnenlands verbannen... naar de stad Gorki, nu Nizhny Novgorod. En zij reisde eens in de zes weken naar Moskou... om uh, memoires van Zagerov bijvoorbeeld naar het buitenland uh, te smokkelen. zoals ook de contactpersoon van haar man. Heel veel uh, van haar eigen familie waren, uh, familieleden waren ook slachtoffer geworden... van uh, de zuiveringen onder Stalin, waren geëxecuteerd, in de kampen gekomen... En met de jaren werd zij een steeds actiever opponent van het communistische regime. Dus toen ze terugkwamen naar Moskou na hun verbanning in 1986, toen werd hun huis opnieuw het centrum van die dissidentenbeweging. En uh, hoe zit dat nu? Maakt het nieuws in Rusland nog veel los? Toch wel, ja. Ze was uh, natuurlijk echt een icoon van de mensenrechtenbeweging. Heel veel reacties van uh, vertegenwoordigers uit dat kamp... die haar roemen om haar durf uh, uit die jaren. Want dat was natuurlijk toch echt heel bijzonder. Ze zette haar leven op het spel door zich zo actief te verzetten... tegen uh, de Sovjet-regering, uh, tegen de communisten. En wordt er gezegd, Yelena Bonner is toch wel een van de mensen... van de laatste generatie van uh, toen, die waarvan er natuurlijk nu steeds meer overlijden. En uh, dat wordt uh, al betreurd. Tot besluit. De hoofdpunten van het nieuws. EU-president Van Rompuy die gelooft in oplossing van Griekse financiële problemen. Het leger van Syrië houdt vluchtelingen tegen bij de grens met Turkije. En de hervormingsbeweging Marokko, uh, in Marokko hoopt op een massaal protest. Dit is Radio 1... Max, Welkom bij de persconferentie. En de nog hier over de Ja, is een goed hoor. De perstribune, met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. Tweede uur van de perstribune. De gast dit uur, Manon Bollegraf. Onze vliegende kip Jules van der Wart, nog altijd op pad, ergens in Almere... bij Ron van Niekerk, assistent van Ruud Gullit de Grozny. En verder, de vraag van een luisteraar op het antwoordapparaat. Wie is dit eigenlijk? De perstribune. Die stem dan, bedoel ik. En u kunt ook weer reageren op een stelling. Dit uur, in Nederland heerst geen toptennisklimaat. www.deperstribune.nl Manon Bollegraf, vroeger tennister, toptennester, En uh, vandaag de dag bondscoach bij de vrouwen. Dag uh, Manon, goedemiddag goedemiddag Vrouwen, hè, geen dames. Wat, uh, wat moet je eigenlijk zeggen? Ja, dames. Dames is beter, hè? Vrouwen, ja. Gisteren de finales van het gasttoernooi van Rosmalen. Is dat nog een, een, een toernooi waar je als bondscoach met een bijzonder oog naar kijkt? Natuurlijk, nou, uh, dit jaar uh, hebben er een aantal Nederlandse dames uh, meegedaan. Uh, Indy de Vrome, Aranska Rus en Kiki Bertens. Ja, dat is voor mij natuurlijk een mogelijkheid om heel dicht bij huis uh, de ontwikkeling van die spelers uh, te volgen. Een beetje ja, gewoon goed contact met ze te houden. Uh, dus dat is uh, heel belangrijk ja en, maar maar kijk je dan ook naar de finale de iets tegen wie was het Vinci uh, nee ik heb die finale heb ik, heb ik niet gezien nee. Uh, maar ja, je, je probeert natuurlijk wel een klein beetje te kijken... ook naar de andere spelers. Alhoewel ik wel vind dat je op gras niet een heel zuiver beeld krijgt... omdat het zo'n afwijkende ondergrond is. Dat ja. Je kan beter iemand uh, op, een, op een normale ondergrond volgen. Ja. We staan wel aan de vooravond van het gras. Toen ook, natuurlijk. Ja, absoluut. Het is een hè? morgen begint het. Ja, spannend. Ja? Wat ja. vind je spannend eraan? Nou, ik denk dat het een hele open... Open-toernooi gaat worden. Er zijn uh, een aantal uh, spelers, waarvan ik denk, van nou ja, er is één van mijn topfavoriet. Uh, dat is natuurlijk die Nali die ja. de finale Melbourne gehaald, gewoon Garros de gewonnen. Ja. Dus uh, en en voor de rest, ja, de Williams zusjes zijn terug. Ja, daar bij hun weet je het nooit. Uh, Serena die net in drie sets van de Reva verloor, terwijl Swannareva een heel jaar gespeeld heeft en, en Serena niet. Nee. Dus uh, ja, er kunnen we best wel eens verrassende uitslagen komen. Ja, dames zijn lang geblesseerd geweest, hè? De, ja, de, de gezusters Williams. Uh, het zijn wel de smaakmakers natuurlijk ook van Wibbelden, hè? Al die jaren al. Ja, het klopt. Veel Grapp gewonnen. Heel veel gewonnen. Het grappige is dat in het begin van de carrière... hadden ze eigenlijk het publiek tegen uh, zich. En nu uh, zul je zien dat ze met uh, open armen ontvangen worden. Ja. Um, je eigen carrière speelde zich af um, jaren tachtig... Tot in de jaren negentig natuurlijk. Drie... Tot met 2000. 2000 zelfs. Ja. Drie Grand Slam titels. Vier. Nou, waar, waar gaat het fout? Uh, we uh, hebben Roland Garros gehad, US Open. Tweemaal. In 89. Nee, nee, 89 Roland Garros. Ja. In 91 US Open. En in 97 ah. US Open en Australian Open. Ja, ja. in het de, in de dubbel. Um, gemengdubbel. Uh, ja, gemengdubbel zelfs. Is dat uh, voor jou uh, is zo'n titel iets minder waard dan in het enkelspel? Tuurlijk. Natuurlijk is het, is het minder waard, maar het is er wel een. En er zijn niet veel mensen die kunnen zeggen... ik heb een Grand Slam-titel. Dus wat dat betreft uh, koester ik ze natuurlijk. Alleen voor mij was het gewoon uh, niet weggelegd in het enkelspel. Ja, want het, het enkelspel, dat was eigenlijk het allermooiste. Het, althans, qua prestatie, in 92, hè, denk ik. Ongeveer uh, toen je de kwartfinale in Parijs... Ja, uh, nou ja, ik heb één keer een Grand Prix-toernooi in de single gewonnen in Oklahoma. Ja. Maar op Grand Slam-niveau was uh, mijn kwartfinale Rolling Grow... Uh, ja, hij was voor mij ongelooflijk. 92, hè? Ja, geweldig. Luister. En ik begrijp mezelf niet zo goed. Ik uh, heb nooit goed gepresteerd op een gewend slam nooit. En uh, heb hier toch een redelijke loting, maar je moet toch goed spelen. En ik sta gewoon zo goed te spelen in één keer, dat ik, uh, ja, ik het zelf ook nog niet kan geloven op het ogenblik. Je was uh, verbijsterd, denk ik, hè? bijna, ja. dat je zo ver kwam. Nou ja, ik had dat jaar nog geen, uh, geen wedstrijd op Greffel gewonnen. Dus ik ging ook met drie shirtjes naar Roland Garros, één voor de single, één voor de dubbel, één voor de mixed. En als je dan kwartfinale, single, dubbel en mix komt... Uh, op een ondergrond, zeker in het enkelspel, die mij niet helemaal ligt... maar ik speelde zo vreselijk goed... ja, dan uh, is dat natuurlijk uh, enorme hilariteit, ook in de kleedkamers. Omdat boven de kleedkamers heb je allemaal tv-schermen... en iedereen kan het volgen ja dat ik dan met mijn speltype op Roland Garros zo goed deed, dat zorgde voor uh, veel plezier in de kleedkamers. Ja, maar uh, wat was jouw speltype? Wat was het kenmerk daar dan van? Ik was een beetje een aanvallende speler. Ik probeerde eigenlijk zo snel mogelijk naar voren te komen en ja, dat is op gravel niet altijd even makkelijk, maar het gravel op Roland Garros is uh, heel fijn. Dus het, uh, als het droog is, dan is er een snelle baan en een, uh, en een hele harde klei ligt erop. Dus je kan ook wel snel spelen daarop. Ja, maar met die verbijstering die je net uh, verwoordde, ging je wel naar de kwartfinale tegen de toenmalige grootheid, Aranxa Sanchez. Ja, en die verbijstering, uh, daar ben ik ook uh, helemaal mee de mist in gegaan. En dat is iets waar ik tot op de dag van vandaag uh, nog spijt van heb. En, en mijn spelers ook probeer te zeggen dat, ook al moet je tegen een, een heel belangrijk bekend iemand en iemand die de toernooi al gewonnen heeft en je denkt van nou je hebt weinig kans probeer jouw spel te spelen en ga niet forceren want ik had echt het gevoel dat ik meer moest doen dan ik kon om van haar te winnen en dan loop je de baan af en dan denk je ja als ik nou gewoon mijn ding gedaan had dan had je halverwege de wedstrijd gezien waar je kansen lagen ja en ik, ik nou achteraf ik heb er gewoon niet echt goed genoeg in geloofd en dat was een uh, hele domme actie voor mij. Ja, want zou je met, uh, met de wijsheid van nu kunnen zeggen... Uh, als ik het toen wel in geloofd had, waren mijn kansen groter geweest? Absoluut. Ja? Ik zeg niet dat ik gewonnen had... maar dan was het, was het minimaal een, uh, een spannendere wedstrijd uh, geworden. Dat denk ik zeker. Ja. Het was toen, uh, denk ik, toch oh, sowieso een mooie, mooie tijd voor de Nederlandse dames. Ja, ik, ik moet alles maar wennen, Dames zeggen in plaats van vrouwen. Ja. Wat, wat zou nou toch de subtiliteit zijn uh, van het een en het ander? Ja, ik weet het niet, maar ik vind uh, dames... Uh, klinkt een. klinkt leuke... volwassenen, hè? Ja, leuke ja. klinken. Ja, vrouwen klinken misschien wat, uh, wat, wat platter. Maar goed, wat, wat ik zei, het was een mooie tijd. Brenda Schultz, Nicole Muns, Jagerman, uh, Christy Bogert niet te vergeten. Mia toen maar, ja. Brenda Schultz. Ja, het zijn, uh, dat is toch een andere categorie tegenwoordig uh, toen dan tegenwoordig. Klopt. Hoe komt dat? Ja, als we dat precies wisten, dan uh, zouden we het uh, pogingen, snel kunnen fixen. Maar ik denk dat het te maken heeft met, uh, met een aantal factoren. Uh, de spelers van tegenwoordig hebben ontzettend veel afleidingen. Zoals? Uh, computers, uh, mobiele telefoons. Uh, die zijn daar gewoon uh, structureel heel erg uh, ja, mee in de weer. Aan het einde van mijn carrière kwam de mobiele telefoon. Dus wij gingen gewoon s'avonds op tijd naar bed. Nu is het ook nog even dit of even dat. En soms dan pluk je de spelers om half twaalf. Gewoon zie je nog dat ze op het internet bezig zijn. Ja, dus, dus, dus uh, het leven van hun is ook veel drukker. Sneller. Alles ja, gaat afgeleiden. veel sneller. Uh, ik denk dat het, uh, het, het sport in de breedte... Het is veel fysieker geworden. Mm -hmm. Dus het is veel moeilijker om door te dringen tot, uh, tot de top. Uh, ja... Zeg maar, van die technische dingen kun je nog zeggen, daar, daar kun je wel even afstand van doen. De telefoon kan uit, Bert van Marwijk ging met de jongens naar Zuid-Afrika vorig jaar. En die ja. zei, heren, we stoppen met dat getwitter, want het leidt alleen maar tot onrust en ellende. Ja, En in een teamverband is dat iets makkelijker te doen dan individueel? Uh, je kan dat tegen je, als jij één op één reist, tegen je speler zeggen. Maar als hij s'avonds naar zijn kamer gaat en tot uh, één, Tuurlijk. twee uur uh, zit te chatten, te pokeren, te, nou, noem maar op. Maar, Manon, het is toch ook een kwestie van mentaliteit. Je bent topsporter, je wilt Absoluut. een prestatie leveren. Ja. daarvoor ga je de wereld in. Ja. En vervolgens uh, ga je allerlei afleidingsmanoeuvres bedenken, waardoor je minder presteert. Ja. Maar ja, ze kunnen het toch blijkbaar niet laten. En uh, de intrinsieke motivatie, uh, misschien ook wel een stukje passie... die is anders dan uh, bij ons vroeger. Ja, nu worden mensen opgeleid op tennisscholen of bij de Tennisbond. Vrij tennis is, is er niet meer bij. Wij trainden wel, maar ik ging ook afspreken met vriendjes vriendinnetjes. Waardoor je bij wijze van spreken gewoon twee uur lang... op een miniveld een beetje aan het rommelen was. Ja. Een, beetje, een beetje spielerij. Maar uiteindelijk, ja, nu gebeurt dat niet meer. En, ja, ik denk gewoon een, een opeenhoping van factoren. Uit welk nestje kom je? Hmm. Het is ook een weerspiegeling van de maatschappij. Er gaan steeds meer mensen die gaan scheiden. Ouders gaan scheiden. Ja, daar hebben kinderen ook last van. Ja. Zeg, um, we vragen altijd aan hun gasten... Je hebt je dochter meegenomen, hè? die zit naast je. Hoe ja. oud is ze? Zes. Hoe heet je ook weer? Zeg ja. maar. Anouk. Anouk is erbij, ja. Anouk, um, luistert mee. We vragen altijd aan onze gasten, wat is hun media? Uh, momentje van de week, wat was dat voor jou? Nou, voor mij uh, was het uh, de terugkeer van uh, Serena Williams... die uh, na het winnen van Wimbledon vorig jaar in een restaurant in een stuk glas trapt. Uh, daar een aantal keren aan is geopereerd. Heel veel moeite had om terug te komen. En een paar maanden geleden met uh, ja, een aantal volgens mij longenembolieën uh, uh, in het ziekenhuis is opgenomen. Nou, dat vind ik toch wel enorm heftig. En dat ze nu uh, op Wimbledon staat, of in uh, Eastbourne, dat vind ik uh, geweldig. Ja, komt, ja, laten we even naar te luisteren. My attitude hasn't changed. I still cracked a couple rackets in practice, and... but that's good. That still makes me feel like I have that desire, and you know I have that, you know insatiable, you know just innate thing inside me that I just want everything and I just want to win. I just want to do well. Ja, weinig veranderd zegt ze. Mijn houding, mijn mentaliteit is hetzelfde. Ik wil nog steeds willen. Ik train er hard voor. Ik sla zo een racket kapot. Het verlangen om te winnen is immer aanwezig, ja. als het maar goed gaat. Ja, uh, Serena Williams is echt uh, is, is ongelooflijk. Ik heb een keer een demonstratie, het is nooit tegen hun gespeeld... toen ze negen en elf waren. En toen zei die vader al... Venus zal eerder beter zijn. Maar uiteindelijk is Serena degene met een onverzettelijke wil. En die gaat uiteindelijk het verst komen. Ja. En ja. dat hoor je nu ook in dit fragment. Hoe met alles wat zij meegemaakt heeft... staat ze er gewoon alsof er niks gebeurd is. Het geeft ook iets aan van wat je net zei. Die mentaliteit ja. is minstens de helft van het, uh, van het topsportverhaal. Ja, absoluut. Kijk, zij, in Nederland, we hebben het ook veel te goed, hè, Nederland. Alles is geregeld en gedaan. O ja, te goed. Nou ja, ik, ik denk het wel vergeleken met hun. Zij komen uit de ghetto. Zij trainden op een baantje. De gangs die bewaakten de banen. Hmm. Uh, dus die, die, ja, die zijn zo anders opgevoed dan al, wij. Ja, dat is klassieke verhalen, hè. Ja. U heeft uh, de hele week ingesproken op het antwoordapparaat van de perstribune... een selectie van de boodschappen die we daar deze week op troffen.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 Brutueel, heel irritant. Door die verkeersinformatie heen denderen, zodat je op een gegeven moment niet meer weet wat er nou voor file staan. En als je in de auto zit, is dat nog veel irritanter dan wanneer je gewoon le lekker aan je bureautje aan het werk bent en denkt van, waar gaat dit over? Ik ligt te kijken naar op zoek naar geluk. Die bekende Nederlanders, die zit allemaal op Bali. En wie betaalt dat? Wij met z'n allen. Dit soort luxe, dat je iemand lokt naar Bali... Ja, dat wil ik ook wel doen om mijn hand te laten lezen. Dat ga ik of mijn nek van dit programma. Wat ik en een hele hoop andere de media verwijten in Nederland... dat over allerlei uh, zeer omvangrijke en ernstige gevallen van corruptie... waar de overheid bij betrokken is... dat de pers daar eigenlijk niet of nauwelijks over bericht. Als er in het buitenland maar iets is... dan uh, gaat het verwijstvingetje uh, omhoog en dan wordt er wat van gezegd. Maar wanneer er in Nederland zeer ernstige misstanden zijn... dan wordt er eigenlijk nauwelijks iets aan gedaan. En ik vraag me af hoe dat komt. Ik vind het dat daar veranderingen komen. Ja, ik erg me dood aan Witsier. Zij neemt alleen maar programma's waar ze lekker op reis kan. Nou gaat ze weer met die uh, Nederlanders in weet ik veel waar. Zij logeert ze dus in een luxe hotel. En zij doet het alleen maar om dan heerlijk op reis te kunnen. Ook met het achterlijke programma van uh, Memories. Vind ik vreselijk. Ik ben 81 jaar. Ik erg mij dood aan dat mensen. Ik wil even schrijven over de wereldomroep, want daar erg ik me de laatste tijd heel erg aan. Zoals bekend gaan ze stoppen met de Nederlandstalige uitzendingen gericht op Europa. Daar zullen we eigenlijk niets aan missen. Het was steeds slechter. We zijn net terug van een reis door Frankrijk. Je komt om vijf uur half zes in je hotel aan en als je geluk hebt, krijg je wat actualiteiten. Maar daarna volgt er stevast een eigen en meestal oninteressante reportage of documentaire... ...die ook steeds herhaald wordt. De volgende ochtend weer hetzelfde. Het enige goede van de wereldomroep is dat ze s'avonds om 11 uur met het oog op morgen uitzenden. Ik zou willen vragen of de geluidsband van met het oog op morgen, iedere avond... ...dat liedje goed zacht, vrienden, Het is tijd for me to gain. Of daar nou eens wat aan gedaan kan worden, want... Dat loopt helemaal niet. Dat klinkt zo vals als de, ik weet niet hoe. Als dat zou kunnen, ben ik gelukkig. Dank u wel. Ik luister naar het programma 1, maar ik zou graag willen weten wie die man die, die altijd het programma aankondigt. En s'avonds luister ik naar het oog en dan vertelt hij altijd hoeveel graden het buiten is. Weet je die temperatuur nou zelf, of doe dat iemand anders? Max Antwoordapparaat 035 677 6001 Hij is uh, de meest gehoorde stem van Radio 1, maar wie, hoe heet hij eigenlijk? Er mm, zijn mensen die zijn langer aan het woord gehoord. Dat is waar, maar uh, Hans, Hans Hogedoorn. Uh, deze mevrouw van het antwoordapparaat... Met het ogenmorgen zat trouwens in drie vragen, hè? hoorde je dat? Nee, vertel eens. Ja, een meneer die zegt, je uh, wereldomroep... Oh, wel ja, goed ja, dat s'avonds ja. avonds ja, ja, dat met het, het ogenmorgen... ogenmorgen dat... ja. Die meneer moet ik teleurstellen, want dat is dus afgelopen binnenkort. Ja. Uh, Als de wereld uh, verdwijnt, uh, Radio Tour de France uh, zet de wereld op alle uh, korte golfzenders stil. Zeker voor die uitzending. Ja. Kost allemaal veel te veel geld. En uh, binnenkort is er helemaal niks meer op ja. de korte ja. zo Hans, maar nu gaat het toch <tus> om Radio 1, de stem. Ja. Dit is... Doe we Dit is met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten van radio en tv. De krant van morgen. En uh, de achtergrond van niet. Buiten is <laughs> het 19 graden. Ja, zeg Hans, maar um, da is dat jouw echte stem? Uh, ja, als ik uh, uh, uh, radioaandacht probeer te trekken wel, ja. Net ja. zoals je als wanneer je in een, uh, in een stille huiskamer zegt... Uh, wil iemand thee? Zet. Wil je nog thee? Maar dan zit je in een vol café waar mensen met andere dingen bezig zijn. En dan roep je, wie wil er nog koffie? Zeker. En zo doe je dat. Dus op de is, radio? laten zeggen, geen presentatiestem? Het is. Uh, dan is het een presentatiestem, ja. Ja, als je rustig praat. Als, als ik rustig praat. Zoals ja, nu. Normaal nee. zou ik bijna zeggen. Dat normaal is... Ja, nou, ja. Ja, wat is normaal. Er zijn twee soorten normaal. Ja. Zeg maar, wanneer ontdekt je uh, dat, dat je deze mogelijkheid had? Want het is toch een talent. Uh, uh, niet iedereen uh, kan maar jaar in jaar uit de vormgevende stem zijn van een radiozender. Ik was uh, enthousiast luisteraar van de Engelse radiozenders. In de jaren 60, 64 of 67. En er waren wat leuke radiocommercials. En ik zat op de fiets op weg naar de Mulo... sommige van die dingen na te zingen en na te spreken. En ik hoorde mezelf roepen Firestone, Firestone. Ik denk, hé, hey, daar zit een mooie resonantie in. Dat ga ik verder proberen te ontwikkelen. Ja, maar toch moet iemand dat ontdekken. Dat, ja. dat, dat jij die stem bent. Ja, nou ja, bij de ziekenomroep vonden ze al de, dat ik leuke spotjes kon maken. En het was pas bij Radio Noordzee in 1971, na mijn militaire diensttijd... dat ik uh, langs ging om te vragen of ze nog werk hadden. En dat uh, Willem van Koot, Joost de Draaier, toen uh, zei... kan je uh, nieuws maken, want we hebben een uh, nieuwslezer nodig. Ja. En ik mocht een proefbandje maken. En als ik dat nu zou horen, zou ik zo'n man nooit uh, een kans geven. Want het klonk heel dun en raar, maar hij hoorde daar iets extra's in. En gaf me de kans. Ja, Moet je daarvoor, moet je daarvoor oefenen en trainen? Altijd. Maar ja, uh, ja, dat doet een zanger ook. Die is ook voortdurend aan het uh, loopjes... zo ben je uh, de dag begonnen, qua stem? Uh, ja, ik had iets meer zin om te praten en, uh, en te zingen dan normaal. Dus ik heb een uh, muziekstation op uh, internetradio opgezocht. En ben wat, uh, wat liedjes gaan... Uh, ja, horen en meezingen, kleine stukjes. En <laughs> dan hoor ik dat ik niet kan zingen. Maar ik kreeg wel meteen weer ideeën voor het programma van vanavond... Uh, ja. dat ik op uh, Kiks Radio ga doen. Dat ja. Gaat, ja, dat doe jij hè? Ja. ja. Wat, wat voor ideeën krijg je dan? Ja, ik hoorde een stukje Hollies en uh, kreeg door dat Graham Goldman uh, bastop had uh, gecomponeerd. En wat heeft Graham Goldman nog meer gedaan en welke hits zitten daaraan vast en zo heb ik ineens een half uur vol. Oké, okay, nou we kunnen wel een stukje laten horen van dat uh, Kekse radio bij uh, Rob Sanders is dat geloof ik. Ja, dat is uh, ja, ja. het station van Rob Sanders. Ja, nou, luister. en luister. We hebben overnacht op de rede van Gissingen en voeren via Adon van Verlangen naar de Zee van Luisterrijk. We hebben een waterval van melodieën, een cascade van klanken, zeegelak trek. ...uit het moeras van verveling. Gezellig. Ja, leuk. Twee ja. uur lang, elke zondagavond van 7 tot 9: www.kxradio.nl. doe je live? Altijd. Ja, dat is de beste manier om radio te maken. Ja, groot voorstander van. Ja. Zeg maar wat die mevrouw op het antwoordapparaat ja. zich afvroeg. Um, die meneer Hogendoorn zit hier elke avond dan bij Met het Oog op Morgen... ...met eerst even de temperatuurmeter op het dakterras buiten... Dat heb ik tien jaar lang gedaan. toen ik ook regisseur was van Middelbare Morgen. van 76 tot 485. En daarna eh, kwamen er andere eh, mogelijkheden. en eh, stond het op band van die Verlee. en hoe? tegenwoordig in de computer. Hoe, hoe, hoe, hoe, Geven ze een voorbeeld dan? Uh, ik op, leesde, op band. Ik, dan doe jij, wat doe jij dan? Ik lees uh, van tevoren droog alle temperaturen. Nou, laat, van, het horen, laat horen. Buiten is het min 15 graden. Buiten is het min 14 graden. Buiten is het min 13 graden. Buiten oh, is het, het min 12 graden. Enzovoort tot, uh, tot 30. En dat zit uh, allemaal in de computer. Dat zit in de computer. Buiten en... vriest het 14 graden. Precies, jij hebt hem gevonden. Ja. <laughs> en... Uh... Dan uh, de namen van de presentatoren erachteraan. En uh, ja, een goede technicus, en dat zijn ze allemaal hier... die kunnen dat uh, zo laten klinken alsof ik het in één ademtocht uh, voorlees. Ja, maar hoe, hoe zit dat dan uh, thuis? Want uh, jouw dochters, die uh, horen papa wat zeggen... en denken ze dan, oh, dat komt uit de keuken of dat is de radio. Hoe werkt dat? <laughs> Nou, ik had wel eens iemand op bezoek, die wilde wat klusjes doen en uh, moest het dak op. En, uh, dat was Mark Eilers, ja, die hielp met het opzetten van een satellietschotel. En die vertelde uh, naderhand, ja, ik hoor voortdurend allemaal jingles in de tuin als ik daar aan het werk ben. Dan ben ik gewoon met mijn dochters een beetje aan het praten. Ja. Ja. Hans, uh, dat je het in de lengte van jaren mag blijven doen op Radio 1. Dank je wel. Ik vond het leuk je even te ontmoeten. En ik hoop dat mevrouw van het antwoordapparaat een afdoend antwoord heeft gekregen. Ik blijf er gewoon mee doorgaan, zolang iedereen het leuk vindt. Zo is dat. De stem van Radio 1, Hans wat aardig is, dat wil ik er wel even bij zeggen. Als je een radiostem hoort, krijg je daar een idee bij. Hè? Manon Bollegraf zit hier ook, onze vroegere toptennissen. Als je een stem op de radio hoort, denk je... oeh, dat is een grote meneer met een lange baard als je Hans stem, Wat denk jij, Manon, als je Hans op de radio hoort... Qua, qua, wat, voor, wat voor fotootje maak je erbij? Oh ja, inderdaad, qua inderdaad, qua stem een hele een, een, een grote man met een, die, met een zware, ja. zware stem. En bevalt hij nu in echt? het ja, echt? Hij lang. is niet groot, maar wel lang. Het is bijna anders. 1,81 dus, uh, <laughs> meter. 1 ja. Ja. Ja, dat, dat beeld dat, dat klopt nooit met de werkelijkheid. Nee. Een stem die je hoort en ja. het gezicht dat er in werkelijkheid bij hoort. Ja. Altijd anders. Is de magie van radio. Zul van der Wart. Jules, um, hoe zou Zul eruit zien? Zul zit bij Ron van Niekerk. En hoe ziet die eruit? Bleekjes, maar misschien met een gevulde portemonnee, Zul. Nou, zoals ik zie, is hij iets van twee centimeter korter dan ik. Dan ben jij 1,75, 1,77? 1,77, ja. ja. Dan ben je net zo groot. <laughs> je hebt een blauwe broek aan, een spijkerbroek, net zoals ik. En, nou ja, eigenlijk lijken we best op elkaar. Qua leeftijd ook wel ongeveer. Maar je hebt een ontzettende mooie ervaring meegemaakt... samen met Ruud Gullet. Hè? En je bent woensdag met een privéjet teruggekeerd vanuit Rusland? Ja, van, vanuit de sponsor die dan zowel terk is, ook vicepresident is... En, en ook de club nu Neusjetel heeft... met alle wilde verhalen waar we niet heen gaan. En uh, ja, daar zijn we netjes op kantoor geweest. Alles uh, zeg maar afgewikkeld in de zin van hoe het verder moet. En uh, daarna naar Amsterdam gevlogen gisteravond met Tom Sauer met Ruud. Even gezellig nog bijeen. En gepraat over alle verhalen die nu eigenlijk de wijde wereld in gestuurd worden. Want uh, Ruud zou een feestbeest zijn. Uh, de ene nachtclub naar de andere zou hij versleten hebben. Nou, jij weet het. Hè. Jij was erbij. Wat klopt ervan? Ja, niks. Hè. Net nog even dan met Jury Mulder dat het weer uh, verteld werd. Nou, dan denk ik wees adequaat, lees de kranten. En dan moet je niet alles geloven wat in de pers staat. Maar dat is dan zeker waar. Dat zelfs uh, de voorzitter uh, zijn handen daarvan aftrekt. en uh, Het absoluut niet is uh, dat wij en zijn kan ook niet. Want als je in Rusland überhaupt naar een drank kijkt, mag je al geen auto rijden. Dus ja, dat gaat niet gebeuren. En waar wij woonden is helemaal niks. En waar we heen geweest zijn was een uitje van de club. Uh, betaald wordt uh, door de club en de spelers zelf. Ja, en dan gaan wij tien minuten mee naar een club. Maar dat is niet, uh, niet een onbesteding, dat is voor de wat jongeren. En nou, dat was een uh, fantastisch uitje. Goed, goed bevallen door de, door de groep. Alleen al die negatieve dingen over Facebase. Over dat zijn we wel. Maar dat doen we alleen als je wint. En niet, uh, niet in, in clubs. Nee, wat dat betreft, jullie hebben weinig gewonnen, dus er was ook weinig te vieren. Nee, we, we hebben heel veel gewonnen, alleen niet in resultaat. We hebben heel veel op kunnen bouwen aan de zin van uh, binnen de club, de, de mensen eromheen. Uh, een, een, zeg maar een rol gegeven van wat, wat, uh, wat beter was. Een spelersgroep die uh, zich dusdanig ontwikkeld, want de afgelopen jaren echt net niet gedegradeerd. Twee punten uit zeven wedstrijden. En nu uh, weliswaar niet genoeg, hè, want het zijn maar er maar zijn er wel elf punten. Dus ja, je maakt wel een, wel een stap. En dat is eigenlijk misschien wel een brug. Naar het negativisme wat, uh, wat binnen Nederland hoort. En ook zeker over Ruud. En niet omdat ik nou toevallig assistent geweest ben. Want ik ben niet zo'n man. Maar Ruud is absoluut meer dan topper. En dat heeft hij eigenlijk ook bij Feyenoord laten zien. Waar hij het niet goed heeft gedaan. En uh, spelers heeft uh, gehaald gekregen. Die nog niet zo naadbekend zijn geweest. Als later uh, de Makai's en zo. Dus ja, Ruud is een... Uh ja, in mijn ogen een absolute topper die in details heel veel dingen snel ziet. En in combinatie hebben we toch wel heel aardig werk kunnen leveren. Je bent een beetje een eigenzinnige man. Je doet echt graag wat je wil. Want je had een hele goede voetballer kunnen zijn bij Ajax. Je hebt het niet gered eigenlijk vanwege je mentaliteit. Je had geen zin om constant maar uh, op het veld te staan en te moeten presteren. Je wilde genieten. Maar dan praat jij met Ruud Gullit en dan ga je met hem mee. En dan stel dat hij binnenkort weer een andere club hebt. Ga je dan weer met hem mee of zeg je want eens en nooit meer? Nou, eens en altijd, denk ik dan. Ik heb met Ruud een, een hele lange tijd geen relatie gehad. In die zin van we zagen elkaar al 15 jaar niet. Terwijl we voor die tijd toen met Milaan wel we redelijk met elkaar omgingen. Uh, ja, wij vullen elkaar goed aan. En dat is uh, wederzijds heel goed bevallen. En eigenlijk ook uh, hebben we het erover gehad dat wij bij een volgende gelegenheid het graag af willen maken... dan wel in ieder geval met z'n tweeën. En als we Tom Sauer ook nog nodig zouden hebben, dan graag met Tom. Want ja, als je 24 uur met elkaar optrekt en daarin geen onvertogen woord... in de zin van we hebben een hekel aan elkaar gekregen, geen ruzies... Ja, dan ben je een sociaal uh, volwaardige mens. En ja, dat is wat we alle drie nodig hebben en ook alle drie zijn... en juist goed kunnen koppelen aan, uh, aan het voetbal en aan de, de spelers die je dan hebt. Je bent nu terug in het Windigalmeer, hè? Ja, je, je vrouw, je, je zoon en je neef die zijn bezig met een dak om erop te zetten. Want het gaat zo meteen stormen en waaien. Het is een hele andere wereld en je moet nu alles zelf doen? Ja, nou, ja, maar ik doe altijd alles graag zelf. Hoor, want je kan alles wel doen. En ik heb ook tegen jou gezegd dat uh, ik gewoon weer moet werken om mijn geld te verdienen. En absoluut niet uh, dat soort bedragen wat, uh, wat de Ronde doet ook krijgt. En dat maakt ook niet uit. Het was je mij... tot nu toe alles betaald gekregen? Ja, la, laat ik, uh, het zijn geen verhalen die, die, uh, die bij, uh, bij ons vandaan komen. Alles en, en alles is echt waar goed geregeld. En... De, de salarissen worden gewoon betaald. En, en, en nu alleen even de afwikkeling kijken hoe dat gaat. Maar daar hebben we ook het volste vertrouwen in, want er zijn uiterst correcte mensen. Op naar het volgende avontuur. Ja, met liefde, ja, graag. Ron van Ikerk, enkeltje Grosny Almere. Te gast op de perstribune Manon Bollegraf. Eh, vroeger tennister tussen 1985 en 2000. En eh, geen slechte, zal ik maar zeggen. En momenteel bondscoach van de Nederlandse Vrouwen. Uh, Manon, je hebt net al even aangegeven uh, het verschil in jouw generatie... En, en de huidige generatie. Was er niet een moment van opleving toen in Parijs Aranxa-Rus... zomaar ineens de grote Kim Klesters versloeg? Ja, dat was natuurlijk een enorme verrassing. Um, die uitslag. Het getoonde spel was voor mij geen verrassing. Want ik heb Aranska ook in de Fed Cup uh, zo zien spelen... Uh, en dan eigenlijk misschien nog wel beter. En dan de hele wedstrijd constant... Het feit was natuurlijk wel dat uh, ja, Kim niet fit was, dat weten we allemaal. Uh, maar toch uh, moet je dan op zo'n podium, zo'n wedstrijd toch maar even heel cool uh, naar binnen slepen. Aan de andere kant 6-3, 5-2 achter en stel dat Kim een, een punt slaat, dan staat er uh, staat er gewoon in de krant uh, Rus uh, afgedroogd door uh, kleisters mm -hmm. die uh, acht weken niet getennist heeft. Dus weet je, zo dicht ligt het natuurlijk bij elkaar en daar moet je natuurlijk wel een beetje rekening mee houden. Maar ja, hopelijk is dit voor haar. Uh, zelfvertrouwen geeft dit natuurlijk een enorme boost. Ja. Aan de andere kant kun je ook zeggen, het is vrij treurig... dat je in het Nederlandse damestennis het moet hebben van dit soort incidenten. Nou, ik denk niet dat het een incident is. Kijk, dat je van de nummer twee van de wereld wint... ja, dat zal altijd een incident blijven. Ja. Want dat gebeurt niet zo vaak. Maar in de Cup wint ze van de nummer 27 van de wereld... de nummer 30 en de nummer 40 van de wereld... Ja, met, minimaal, met maximaal zes games tegen. Even uitleggen, de Fed Cup, dat is gewoon het Nederlands damesteam, het landenteam. Dat het vrouwelijke dan, Davis Cup team. Het vrouwelijke deel ja. natuurlijk van de tennissen. Dat speelt dan tegen andere landen, weliswaar in de, een van de lagere klassen. Net onder de wereldgroep? Onder de, ja. Maar ja, je kan Eerst, nog lager. Jij ja, kan nog lager, maar je kan ook hoger. Tuurlijk. Zo, hè? En dan de Europese-Afrikaanse zone, hè? dat ja. is ongeveer waar wij in zitten. Ja, maar ja, als je kijkt wie zitten er in de Europese-Afrikaanse zone. En dan kom je tegen spelers als Azarenka, uh, Wozniaki. Dat zijn allemaal top-10 spelers. Uh, Radwanska, dat zijn dus allemaal landen waar je van moet winnen met een top-10 speler erin. Ja, die hebben wij niet. Dus voor ons om uh, daar uh, poolwinnaar te worden, dat was echt ongelooflijk knap. En die meiden, die hebben allemaal stuk voor stuk waanzinnig gespeeld en gepresteerd. Ja, maar toch, toch vraag je je af, uh, wat moet er gebeuren om Nederland weer op het hoogste niveau te krijgen, om in ieder geval is dames uh, te krijgen die in de grote toernooien Wimbledon, Parijs, US Open en Australië Open meedoen, mee kunnen doen, ah, ik, denk, ik denk dat het wel gaat lukken. Kijk, Aranska is 20. De gemiddelde leeftijd van een top 100 speler is op dit moment uh, 22. Dus ze doet hartstikke goed mee. Alleen wij zijn natuurlijk verwend en we willen iedere keer meer en meer. En nou ja, door wie gaat... zijn wij verwend? Behalve dan door jouw generatie. Maar dat ligt alweer een tijdje achter ons. Ja, nou ja, door de. En ook bij de mannen en zowel bij de vrouwen. Denk ik dat wij in de jaren 80 en 90 verwend zijn geweest. Hmm. Een top 10 speler hebben we twee keer gehad: Brenda Schultz en Betty Steuven. Dus het is niet zomaar weggelegd dat er een Nederlandse top 10 speler gaat komen. Maar ik denk wel dat Aranska, die gaat zeker de top 100 in... en die zal ook zeker de top 50 gaan halen in de toekomst. En hopelijk dat die spelers hmm. daarachter... dat die uh, ja, in het kielzorg uh, mee kunnen gaan. Dat dan, moet je toch hebben, zo'n spin-off. Aan, aan, aan wie denk je? Aan mensen als uh, Michaela Krijtschek bijvoorbeeld daarachter? Nou, Michaela is natuurlijk altijd nog een meisje die de weg omhoog uh, kan vinden. Maar we hebben ook uh, vorig jaar Indy de Vrome, Europees kampioen tot het 14. En die heeft nog een hele lange weg af te leggen, maar... Ja, en doet het in haar leeftijdscategorie gewoon heel goed. Daarnaast heb je een, op dit moment Kiki Bertens. Die staat om nabij de 160. En dat meisje is al een half jaar alleen maar met technische veranderingen bezig. Ja. Ja, ik vind het knap dat ze überhaupt nog een wedstrijd wint. Nou ja, ze is Nederlands kampioen. Ook nog. Nou, ja, waar, waarom, vind, waarom zeg je, ik vind het vast dat ze überhaupt nog een wedstrijd nou, wint? Nou, als jij met zoveel technische veranderingen bezig bent... Waar denk je dan? Wat is een technische verandering? Nou, uh, greepverandering. Uh, aan, aan, aan, aan de bekkendkant. kant, uh, met de service wordt uh, geknutseld. Een heleboel slagen van haar uh, wordt op dit moment mm. gesleuteld. Maar dat is om haar beter te maken. Dat is om haar beter te maken. Maar als je dan gelijktijdig dat doet tijdens toernooien spelen... dan is het gewoon heel knap dat je de resultaten neerzet... Mm. en het niveau laat zien wat zij laat zien. En daar zit nog heel veel rek in dat meisje. En ja, Richelle Hogekamp, die stond 2'30, 2'40. Ook een Nederlands kampioen. Ook een Nederlands kampioen. ja. Die is er alleen uh, drie, vier maanden uit... want die heeft een dunbel op de voet gekregen. En en wat? Een dunbel tijdens de trainen, Zo'n gewichtje. Oh. Op de voet gevallen. heeft drie middenvoetsbeentjes gebroken. Ja, en ja ben je wel zoet. Net in de periode dat zij de opwaartse richting ja. te pakken had... Ja, is ze er drie, vier maanden uit. Ja. En dat is heel sneu. Ja. Uh, maar maar wanneer, Jij verwacht dus wel dat, dat deze dames die je nu noemt... Hè, Kiki Bertens en ja. Hoge uh, Hogekamp... Dat, dat die mee blijven doen in dat circuit en uiteindelijk beter worden. En, ja. en anders gaan presteren. Ja, absoluut. Alleen het gaat niet zo heel erg snel, bij Arendske ook niet. Maar uh, in de training laat ze echt een ongelooflijk niveau zien... en uh, voordat dat puzzeltje valt in de wedstrijd. Goed, dan neemt ze iets langer de tijd, maar ze is twintig, staat top honderd. Ja, en nou, je, jij bent bondscoach van die dames. Ja. Uh, maar je hebt in feite maar heel kort als het ware grepen op ze. Hè? Want zo vaak treffen jullie elkaar natuurlijk niet in de loop van zo'n jaar. Nee, nou ik ben eigenlijk mijn officiële titel is uh, Fat nee. Cup Captain. Ja. Uh, nee, ik, uh, wij spelen één of twee keer per jaar een week. Uh, daarna hebben we een trainingsweek. En tussendoor ga ik naar Almere om, om met ze te trainen. Maar dat is niet uh, dagelijks inderdaad. Nee, want wat, wat kan jij aan uh, inhoudelijke waarde toevoegen aan deze dames? Nou, nee, ik kan natuurlijk een, uh, mijn ervaring... dingen die ik allemaal meegemaakt ja. heb... Uh, mijn tactisch inzicht op de baan... Je, je technische vermogens, alles wat met de tennis te maken heeft... kan ik hun natuurlijk proberen over te brengen. Het lezen van wedstrijden, ja. het aanpassen, wanneer doe je dat. Bepalen. Zeg maar, uh... Wat is dat, het lezen van wedstrijden? Nou, dat je bij wijze van spreken je staat 5-0 achter in de eerste set. En uh, dat je dan in de wissel niet alleen maar jezelf afdroogt... en een slokje neemt, maar dat je ook bij jezelf naagt... hé, hey, wat gebeurt er? Waarom sta ik 5-0 achter? Is mijn plan niet goed? Ja, mijn plan is wel goed. Want ik krijg er wel een probleem. Maar mijn, is, mijn executie is niet goed. Nee. Dus dan moet ik gewoon zo doorgaan. Ik moet alleen scherper zijn met de laatste slag. Ja, maar met permissie gezegd. Daar zou ik geen bondscoach voor nodig hebben. Ik kan ook, als ik met 5-0 achter sta. Denk ja, er moet ik iets veranderen. Er uh, hoeft niks te veranderen. Niks, want je uh. kan precies je kan het juiste spel spelen. Uh -huh. En vaak gaan mensen, de dames, gaan dan denken van. Oh, ik doe iets helemaal verkeerd. Ja. En ze gaan ze heel anders spelen. Dat hoeft helemaal niet. Want als jij bij jezelf gaat analyseren waarom je 5-0 achter staat. Ja, dan kom je erachter dat je nou, het beslissende moment dat je bijvoorbeeld fouten maakt. En wat voor fouten nee. maak je? Ja, als je onder druk staat, is dat niet voor iedereen weggelegd om. Nee, ik uh, wou zeggen, want uh, um uh, dat te bepalen. Waar, waar, waar begint dan de verbetering? Want je staat moreel natuurlijk al zo ver achter bij zo'n stand. Ja. Dat je denkt, hoe kom ik hier nog overheen? Nou ja, dus gewoon cool blijven, rustig doorgaan. nadenken. Ja. Ja, en uh, gewoon doorgaan. Ja, is dat, uh, is dat toch vaak uh, dan, dan wel de oplossing? Ja. Analyseren. Altijd blijven denken van wat gebeurt hier en waarom gebeurt dit? Ja, hoe, waar heb je zelf die wijsheid op, uh, op gedaan? Ik heb uh, mijn eerste trainer, Auke Dijkstra, toen ik fulltime begon te tennissen... die was op tactisch gebied heel sterk. Hm. En ik heb een stukje analytisch vermogen uh, genetisch meegekregen. Ja, genetisch? Ja, volgens mij wel. Ho, waar, hoe, hoe kom je daarachter dat, uh, dat, dat je iets genetisch hebt? Nou, het is gewoon een talent van mij. Ja? Dat ik uh, natuurlijk moet je die ook ontwikkelen, maar ik heb in alle sporten die ik deed uh, uh, kon ik uh, ook met hockey kon ik uh, het spel verdelen. Ja, en ja. ja, ik zag dat gewoon. Dat daar kan ik niet zo heel veel dus, aan doen. Dus je kon jezelf ook heel veel helpen onderweg uh, tijdens de wedstrijden die je speelde. ja. ja. Als je je stresshormonen onder de controle had, wel. Ja, ja daar zeg je natuurlijk wel iets bij. Hè? Ja. Want dat is natuurlijk iets wat altijd opspeelt. Ja, absoluut. En dan of, goed, of je wel duidelijk... veel goed of slecht voor staat. Ja, maar goed, dan kan ik natuurlijk uit ervaringen en uit verhalen die je hebt... kan je wel proberen hun duidelijk te maken... van ja, dat het ook op een andere manier kan. Ja. Manon, ik praat straks uh, graag met je verder over wat je vandaag de dag doet. Want je hebt, uh, je hebt natuurlijk veel meer te vertellen aan, uh, aan mensen in het land... behalve dan aan die paar weken aan onze Nederlandse Dames Tennis Top. Ik ga het eerst even hebben over de bezuinigingen die de publieke omroep uh, dreigen te treffen. Het kabinet heeft uh, allerlei maatregelen aangekondigd die 200 miljoen aan bezuinigingen gaan uh, invullen. Van die 200 miljoen valt 127 miljoen weg te halen bij de landelijke publieke omroep. En dit was de eerste reactie van de baas van de publieke omroep, Henk Hagort. Nee, ik snap best de eerste schrik. En uh, zeg maar de verhoging van de contributie is ook voor een aantal omroepen... bijvoorbeeld BNN, hè, als je jongeren moet bereiken, echt iets moeilijks. Ja, ze moeten 15 euro gaan. Vragen. Ja, 15 euro. Tegelijkertijd het is het geen reden om uh, zeg maar handdoek in de ring te gooien... en niet meer te willen fuseren. En ik weet ook zeker, na de eerste schrik gaan wij gewoon toe naar uh, acht omroepen. Want dat hebben we nodig. Als we dat niet doen, dan gaan de kijkers het extra merken. En dat willen we niet. Zo is dat. Terug naar acht omroepen. Dat wil althans minister Van Bijsterveld... die over de cultuursector gaat in Nederland als verantwoordelijke bewindsvrouw. Jan Slachter, voorzitter van uh, Max. Goedemiddag, Jan. Goedemiddag. Jan, uh, de verhoging van het lidmaatschapsgeld... is ook een van de pijnpunten, begrijp ik, uh, uh, bij jou. Die 15 euro die er betaald moet worden... in plaats van de huidige zes op dit moment. Wat is daar zo mis aan? Nou ja, kijk, de minister zegt... ik wil de betrokkenheid van de leden bij de omroepvereniging vergroten. Nou, dat, dat vind ik fantastisch. Dat doen wij al uh, bijna iedere dag. Iedere dag valt er wel wat te beleven bij Max. Maar dan zegt zij vervolgens... en dat doe ik door het lidmaatschap geld te verhogen naar 15 euro. Nou, ik, ik kan niet helemaal goed uh, inschatten wat dat precies betekent... als je mensen bij je vereniging wil betrekken... en dat je dan het lidmaatschap geld moet verhogen. Uh, de minister gaat volledig voorbij aan, aan mensen... In Nederland, ouderen, jongeren, maar met name voor Max uh, betreft het de ouderen... die rond moeten komen van een, bijvoorbeeld een AOW. En daar is 15 euro heel veel geld voor. Want, uh, die mensen geven ook nog een keer aan een goed doel, bij, bij, dragen bij aan de kerk. En ja, de minister zegt van, gewoon betalen, 15 euro, geen cadeautjes meer. En ja, dat vind ik echt... echt het is bijna een verhoging van, uh, van bijna 200 procent... En je ziet dat hier echt het standpunt van de VVD. want die wilde dit. Mm. dat ze dat volledig heeft overgenomen. Nou ja, je kunt nog zeggen dat dat ouwe, ouderwetse lepeltje. weliswaar in een moderne vestje als welkomstcadeau. afgaat. Allah. Aan de andere kant kun je ook zeggen. als het 15 euro wordt. dat instapgeld als lidmaatschap van een omroep. dan word je ook wel heel erg bewust lid van een club. En die mensen nu ook. Ik kreeg gisteren een telefoontje van een vrijwilliger van ons, en die mevrouw is 73, moet rondkomen van een AOW'tje. Uh, uh, is betrokken bij alle activiteiten die wij als Max ontwikkelen, maar die zegt mij gewoon, ja, 15 euro is voor mij te veel. Dus je kunt niet zeggen dat de betrokkenheid van, van uh, bij een omroep, dat je dat kunt, kunt afmeten aan de hoogte van de contributie. Dat is echt onzin. Het is juist belangrijk om die mensen bij alles wat we doen te betrekken. Dat is juist ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, die verankering in de samenleving en dat doe je niet door... en die mevrouw zegt dus echt, ik kan het straks niet meer betalen. En zo zijn er heel veel ouderen en ook jongeren. Dus ja, eigenlijk staat dit haaks op, op wat zij roept. Uh, ja. Mensen betrekken bij de omroep en het vervolgens gaan verhogen. Ja, nou, het is het, is het pijnpunt uh, bij uh, Max... en het is het pijnpunt in ieder geval ook bij BNN... die verhoging ja. van het lidmaatschap uh, geld, die, die contributie. Wat vind je verder zelf op dit moment nou... het, het ernstigste uh, probleem uit de plannen die op tafel liggen? Nou ja, dat is onder andere dit punt, maar tegelijkertijd ook de 200 miljoen... waarvan 127 miljoen, geloof ik, voor onze ja. rekening komt. Ja, dat, dat, dat wordt wel geroepen, ja, dat, dat gaat de kijker en de luisteraar niet merken. Ja, dat zal ongetwijfeld zo zijn. Maar ze gaan het wel merken aan de kwaliteit. Ja. Ik bedoel, er zal veel meer aankoop gedaan worden. Uh, verricht van, van, van buitenlandse dramaproducties. Nederlandse dramaproducties zullen onder druk komen te staan. Onderzoeksjournalistiek, consumentenprogramma's. Ja, ja, ja. Nou, noem het allemaal maar op. Je ja. kunt niet zeggen van, van 127 miljoen. Uh, dat is makkelijk te doen voor de omroepen. Als je praat ja. over een omroep die in Europa al een van de goedkoopste is. Ja, aan de andere kant, Jan. Het hele land krijgt tik op tik op zijn neus. Uh, uh, en ja. in de portemonnee natuurlijk. Ja, maar dat, dat... Ik zeg ook niet dat wij niet... Uh, kijk, in het verkiezingsprogramma van het CDA is tot 100 miljoen. Daar hadden wij mee kunnen leven. Dat was ook fors geweest, maar daar hadden wij nog invulling aan kunnen geven. Er wordt nu net gedaan alsof de overheid dat we daar het meeste uh, te halen valt. Dat is maar 13% van het totale bedrag. En de rest komt gewoon straks van de programma's. En, en er is dan een consultancygroep, de Boston consultancygroep, die zegt van... Ja, weet je, dan maak je toch van het programma wat nu 25 minuten duurt 50 minuten. Ja, ja maar zo werkt het niet. Nee. Jan, ik uh, wens je desondanks een, uh, een prettige zondag. Dat gaat zeker lukken. <laughs> Dank je wel voor deze reactie. Jan al. Slachter, voorzitter van uh, Omroep Max. Manon Bollegraaf, ben jij lid van Omroep? Nee. Hoe komt dat? Nooit geweest? Nee. Nee. Hoe kan dat? Nou, ik. Nooit meegekregen van... misschien ook. Dat kan. Wel. Ja, maar ik, ik zie voor mij de meerwaarde er niet van in. Nou ja, je hoort ergens bij. Je, zo, je kan lid van de tennisvereniging zijn, betaal je contributie... je kan bij een omroep willen horen. En een ja, paar maar nee, ik, ik heb geen behoefte om uh, bij een nee. omroep te horen, nee. Nee, helemaal niet? Nee. Geen stroming die je aanspreekt? Nee. Ik <laughs> kijk gewoon uh, de programma's uh, die ik leuk vind. En, uh, ja. en het maakt jou niet eigenlijk uit welke etiketten opstaan? Nee. nee. Nou, dat is ook een uh, filosofie. Het zou nog een reden kunnen zijn... deze barre tijden voor de publieke omroep... om dat standpunt te heroverwegen zou kunnen ja. <laughs> Ik hoor niet veel uh, enthousiasme. We gaan naar Juret, want die kijkt altijd uh, verder terug in de tijd toen de Avro nog zijn lepeltje weggaf en de NCRV zo'n mooi logootje op het lepel had. Ach, dus werden deze Juret. 50 jaar geleden versloeg Anton Geesink uh, drie Japanners op rij op het WK judo. Gebeurde dat? Andere tijden sport. Ik hoor een paar sportjes op de radio. Ik zag geen op televisie. Uh, ga terug naar die tijd op Nederland 1 vanavond. Jij gaat het hebben over een, andere, een heel andere Geesink. Uh, welke Geesink wordt dat? We gaan het dus even niet over judo hebben, maar Geesink, de filmacteur. Want in 1962 was hij een rechercheur in de film Rififi in Amsterdam. Een film die overigens weinig enthousiast werd ontvangen. En drie jaar later mocht hij zelfs in Italië meedoen... in de hoofdrol van de film I Grandi Gondotieri. Start de film. En dit is de opening van de film Een Bijbels verhaal over Samson die zijn enorme kracht verliest als zijn haren worden afgeknipt. En als vanzelfsprekend speelde Geesink die rol van krachtpatser... en kreeg ervoor een baardje en lange haren opgeplakt. Ik heb die verhalen op de zondagsschool altijd erg mooi gevonden, en, zei hij. Was het ook een mooie film. Nou, smaken verschillen. Zo'n anderhalf uur lang smijt Geesink met alles en iedereen. Maar goed, hij werd dan ook enkele keren op een akelige manier verraden... en daarna in de boeien geslagen. En luister hier eens naar Geesink in het Engels... die een wanhoop een vraag stelt aan zijn gemene tegenspeler. Why haven't you kept the promise you made to my people? <laughs> Because some promises are made to be broken. Uh -huh. En van dat lachen krijgen ze spijt, want Geesink Samson bevrijdt zich uit zijn boeien... en slaat het naar de hele omgeving op bijbelsniveau in puin. En onderwijl schijnt vanuit de hemel een lichtbron op zijn gelaat... want in zijn strijd tegen de goddeloosheid stond Samson natuurlijk niet alleen. En de climax is aan het einde van de film... als Samson Geesink de pilaren van de tempel uiteenduwt, waarna iedereen wordt bedolven onder het puin. In het echt trouwens ook, die set viel bijna in elkaar. De god van het Oude Testament hield tenslotte niet van verhalen met een happy end... en Geesink dus ook niet... Nog één keer draaide hij zijn ogen naar de hemel en terwijl hij beschenen werd sprak hij in verbijstering zijn heer toe. Oh mijn Lord, forgive me. Maak me once more the instrument of your divine justice and let me die. Ja, kreeg die film nog een uh, goede recensie, Jurut? Amper. Het Leids Dagblad ah. kopte op 22 oktober 1965. Geesink zwak in goedkoop spektakel. Maar goed, het was voor Geesink wel een heel mooi avontuur. En verder nog iets over de inhoud? Die end. Jurrid uh, van der Voren. Manon uh, Bollegraaf, de gast op de perstribune. Vroeger top tennisser en nu bondscoach bij de Nederlandse Vrouwen. Uh, Coach van het Nederlands Damesteam, de VET Cup. Maar je zei net al, uh, Manon, je geeft ook uh, andere dingen, cursussen, uh, lessen aan mensen. Wat zijn dat voor cursussen? Ik geef een uh, personal training aan, uh, aan wat top executives uh, via een bedrijfje Hardwork. Van een, uh, ook onder andere een oude uh, topschermster, Pennette Ozinga. Ah ja. Dat is een bekende naam. Ja. Net als Casper en... Cadeau dus natuurlijk in die ja. wereld. Hè? Absoluut. En, uh, en verder uh, geef ik uh, trainingen voor uh, energiemanagement. Om te kijken of mensen efficiënt effectief met hun energie omgaan. Oh. Om uiteindelijk betere performance te krijgen. Even, uh, ik zou bijna zeggen to the point. Als, als ik jouw klant ben, ja. wat ga jij mij dan leren? Ik ga jou leren om te kijken waar jouw energie lekker liggen. Uh, hm. Waar jij uiteindelijk, hoe jij beter met je energie om kan gaan. Waar je energie kan winnen. Energielek, waar ligt dat bij mij dan? Kun je nou, dat, dat, aan, kun je je dat analyseren? Nou, dan ga ik aan jou vragen. Waar krijg, jij, uh, waar krijg je energie van? Bijvoorbeeld en... van dit werk. Daar krijg je energie van. Waar lek jij energie? Waar... Wat zijn dingen waar jij... Als baas naar de supermarkt moet of zo, dan denk ik... Nou ja, het moet gebeuren, maar Ala. Oké, okay, nou dat is denk ook. Ik... Maar een energielek kan ook bijvoorbeeld zijn... een slechte communicatie op je werk. Ja. Uh, ff, ja, dat kan van alles uh, eigenlijk zijn... En, um, Anouk uh, trekt ook je aandacht. Ja, die uh, vindt het, het moeilijk om een uurtje stil te ja, zitten. Ja, maar maar wat, ik, wat, ik, wat ik eigenlijk doe is dat ik mensen bewust maak van: ja, we hebben bepaalde dingen van moedernatuur meegekregen ook. We weten het allemaal wel, maar doen we het ook? He, dus met betrekking tot slaap. Uh, daar kan je heel veel... Wat gebeurt er tijdens de slaap? Daar kan je heel veel uh, dingen uithalen. Ja. Een, een fysiologische, een ideale dag. Kan, kan ik jou dat vertellen? Wat er tijdens mijn slaap gebeurt, behalve dat ik zeg... Ja, ik droom wel eens tegen de ochtend. En dan uh, vraag Klopt. jij dan ook naar de inhoud van die dromen? Of, nee, of dat is, niet, dat is niet relevant. Maar ja. ik ga wel vertellen wat er, gebeurt er tijdens de slaap ja. Er zijn verschillende fases in de slaap. Wanneer zou je eigenlijk naar bed moeten gaan... Hm. om uh, je, je fysieke herstel te krijgen... Uh, wat gebeurt er als jij uh, wel op tijd naar bed gaat, maar je bent om drie, vier uur s'nachts wakker? Hè? Dan, dan, dan le lever je een stukje emotionele, mentale herstel lever je in. Um, dat bijvoorbeeld. Hè? Dus als jij dan uh, wel je fysieke herstel hebt, maar je hebt geen emotioneel, mentale herstel. Maar ben ik s'nachts bezig emotioneel en mentaal te herstellen? Of ja, nou en of? Dat zijn jouw dromen. Ja? En gaan alle ditjes en datjes van de dag, die ga, jij s nachts, uh, ga je s'nachts een plekje geven. En, ja. kijk, want je wordt niet sterker van de sporten. Dan breek je in principe af, maar je wordt wel sterker uh, in, in je slaap. Want daar herstel je. Ja. En uh, er zijn oud-topsporters, uh, een aantal oud-topsporters, die die uh, presentaties geven. Want een topsporter weet als geen ander hoe niet ook met zijn energie om moet gaan. En uh, er zit een rusten, stuk ja. Ook rusten, maar in het bedrijfsleven, hoeveel wordt er gerust? Uh, het is maar gaan, gaan, gaan. Hmm. En uh, een sporter die houdt rekening met zijn herstel. Dus. Uh, dus nou, ja, en ik en heb altijd dingen begrepen dingen dat allemaal. sporters, je moet vooral smiddags lekker een paar uurtjes gaan leggen op hun bed. Heerlijk niks doen, uh, liggen. Nou ja, <laughs> nou ja, uh, in, in, in de sportwereld is, is, is, is slapen ook trainen. Ja. En je kan natuurlijk moeilijk in het bedrijfsleven zeggen van... Uh, Goh, ga, even, gaan ik ben een moe, ga even een uurtje, een uurtje, uurtje slapen. Dat, ja. dat kan natuurlijk niet. Nou ja, waarom niet? Maar je kan wel bijvoorbeeld op, op een dag, hè, daar is gewoon je bioritmeester op gemaakt. Er zijn een aantal momenten op een dag dat je piekt. Ja. Probeer dan op die momenten ook efficiënt, effectief en optimaal te benutten. Mm. En daar kan je heel veel uithalen. Nou, wat, wat is jouw gouden tip voor mensen die dit nu horen en die thuis of onderweg zitten te luisteren en meer energie willen krijgen van deze dag nog? Nou, dan denk ik dat ze eens moeten kijken naar www.lifecard.nl. <laughs> okay. en uh, die website uh, ja. goed bekijken. Ja. En, uh, maar heb je echt een gouden tip? Nu. Het zijn keuzes. Alles wat je doet in het leven zijn keuzes. En het, er is energie ligt zo voor het oprapen. Alleen wij kiezen ervoor om dat niet te doen. En, en wij laten jullie bewust worden... en mensen zien waar die energie ligt die je zo kan pakken. Ja, en ja, wie uh, wil zich nou niet beter voelen? Zeg maar, je, je hebt je dochter bij je, uh, barst van de energie. Je zegt net, je zit al een uurtje hier uh, te wachten. Is dat een uh, tennisdochter, denk je, in de toekomst? Nou, ik, heb, uh, ik weet het niet. Ja. Zo. Uh, wat denk je? Is het talent of niet? Kijk je daarnaar? Uh, nou nee, ik zit ik, tennis wat bij mij. Ik heb één muur in mijn huis die helemaal leeg is, daar tennissen tegen. Totdat mijn Ja, werkt... en dat mag ik doen hè? Nou, leuk, er zijn maar weinig kinderen die in huis tennissen. Ja, en ze zit sinds kort op tennisles, dus uh, oh. ik weet niet of ze het talent heeft. Het gaat er om mij om dat ze lekker beweegt en Zo er veel plezier dat. in is. En de energie dadelijk weer buiten uh, kan beteugelen. In Nederland heerst geen toptennisklimaat, 54% is daarmee eens. Ik dank je wel, Manon, dat je hier wilde zijn. Manon Bollengraaf. Veel plezier bij de collega's van Langs de Lijn. Goedemiddag. een buikvol van de bezuinigingen...